Visser met het NOS-journaal. Pensioenfondsen weten niet precies hoeveel geld ze kwijt zijn aan beleggingskosten. Volgens de autoriteit Financiële Markten wordt er per jaar anderhalf tot 3 miljard euro meer betaald dan in de jaarverslagen staat. En dat leidt tot lagere pensioenen. Vermogensbeheerders die geld beleggen voor de fondsen brengen kosten in rekening. Maar ze laten ook anderen een deel beheren en die berekenen ook weer kosten. De AFM vindt dat het systeem doorzichtiger moet worden. Straks om tien uur gaan de meeste winkels in de Ridderhof in Alphen aan de Rijn weer open... na de schietpartij van zaterdag. De winkeliers hebben de ravage opgeruimd. Nog niet alle schade is hersteld. Waarnemend burgemeester Eenhoorn zal de Ridderhof rond de middag bezoeken. De politie heeft gisteravond opnieuw de woning van de dader doorzocht. Basisscholen met weinig leerlingen presteren vaak slechter dan scholen met meer kinderen... Uit cijfers van de onderwijsinspectie blijkt dat van de scholen met minder dan 50 leerlingen ruim 15% zwak of zeer zwak is. Een percentage is bij basisscholen met meer dan 100 kinderen nog geen 6. De onderwijsinspectie zegt dat kleine scholen slechter presteren omdat er vaak meerdere groepen bij elkaar zitten. De leraar kan dan geen maatwerk leveren. De inspectie pleit voor fusies tussen kleine scholen. In een aantal kazernes hebben de aangekondigde bezuinigingen tot onrust geleid. Volgens de militaire vakbonden was er op de kazernes in Oorschot, Havelte en gilzerijen. sprake van ongehoorzaamheid en agressie. De militairen zijn onzeker over hun positie. Vandaag beginnen acties in Havelte bij het tankbataljon dat wordt opgeheven omdat alle tanks verdwijnen. Het weer wisselend bewolkt met kans op een enkele bui. Bij stevige noordenwind worden 10 tot 12 graden. Tot zover dit NOS Journaal.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 Ook gewoon het op zaterdag. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV. op tv, radio en internet. ZFM. Met nu de herhaling van Zondag in Kennemerland. Eh, ja. 4, 3, 2. En dan komt als het goed is nu Bob non-stop hoor. Do you want to Attention la tentation Peut-être une lame à double, double tranche En pénétrant dans la positivité T'entends, t'es tout la négativité Ça dépend que de toi et de ton juste choix Donc va chercher au plus profond de toi L'énergie positive Un truc plus fort dans la mort qui son or à Alors sois plus prudent avec les gens qui t'entourent Et ne te laisse pas le miser de leurs discours Lourd, toutes ces personnes que tu appelles amis Ne peuvent-ils passer tes premiers mes ennemis lâche t'es Dreaming in the chair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 Ik draag een ring, maar ik heb jou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 TV op kanaal 45. TV. I haven't met you We got a ZFM ZFM Laura non c'è è andata via Laura non è più cosa mia E' da che sei qua E mi chiedi perché L'amo se niente